Dus er is niks aan de hand met uw radio of televisie. Het nee. beeld gaat even op zwart. Ja. En de radio gaat op. Uh... En daarna komen we weer keihard terug. Oké. Okay. Rob, het was weer een feestje. En volgende week dan zijn wij er weer op de zaterdagmiddag tussen twee en vijf uur. Zometeen entertainment for you. Het is stil in de studio. Boys! Waar zijn ze nou? Waar zijn ze dan? Nou ja. Ik hoop dat ze op tijd komen hè? en anders gaan wij gewoon door. Toch? Dan gaan wij gewoon Laten door. Laten we er een paar uurtjes aan vast. Nee hoor, dat was weer een feestje erop. En uh, volgende week zaterdag van 2 tot 5 zijn we er weer. Tot volgende week, fijn weekend. Other things just you swear and curse. When you're chewing on gristle. give a whistle. And help turn out for the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 In Vlaardingen is de Geuzepenning uitgereikt aan de Oegandese ex-minister Betty Bigombe. Ze kreeg onderscheiding voor haar inspanningen om de burgeroorlog in haar land te beëindigen. Bigombe was in de jaren negentig een van de weinigen die persoonlijk onderhandelde met het rebellenleger van Joseph Kony in Noord-Oeganda. De Geuzepenning is een eerbetoon aan mensenrechtenactivisten en strijders tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Honderden brandweermannen hebben vandaag in Veendam de brandweerman herdacht... die maandag omkwam bij het blussen van een winkelbrand. De brand was aangestoken. Acht leden van zijn ploeg droegen de kist. Burgemeester Meijerman hield een toespraak. Na de bijeenkomst reed een oude brandweerwagen door een erehaag van brandweerlieden... naar de kazerne van Veendam, waar een minuut stilte werd gehouden. Bij het Rooms-Katholieke Meldpunt Hulp en Recht... zijn de afgelopen weken 600 meldingen binnengekomen... van seksueel misbruik door geestelijke...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 Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM het. in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met. Met nu. Entertainment for you.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 up let me feel you upside down slide in slide, slide out, slide over here in. climb into my mouth now child. ba ba ba ba as a ba da ba a ba ba ba da ba ba ba as ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba It on my mind Shine on the occasion, a uh, sophisticated lady. Butterfly. Ja, en ik zeg goedemiddag dames en heren, fijn dat u heeft ingeschakeld op 106.9 of www.zandvoort.nl Welkom bij deze show, entertainment voor u vandaag, zonder Roy van Buringen, die had het vandaag even druk Ja, dat klopt Dus ja, misschien dat hij straks nog even belt, wie weet, we kennen hem hij is altijd in voor de radio Ja, we bellen hem straks nog eventjes en dan horen we hoe zijn week was hè Ja precies, hoe was jouw week Rudy? Nou, ik heb een uh, leuke week gehad in donderdag natuurlijk uh, achter de bar. Uh... Gestaan, als uh, onervaren jongen. <laughs> als maar onervaren tapper. Onervaren tapper. Maar ik heb het leuk gevonden. Het ging wel goed hè. Ja het ging wel goed. Hoor. Ja, en het was een ontzettend gezellige avond. Ja. Ik begreep dat we de minste omzet hadden gedraaid. Van alle bar <laughs> Ja oké. Okay, maar maar het, schijnt, het schijnt wel het gezelligste geweest te zijn. Dat en, sowieso. Het dat was het, erg gezellig. Dat heb ik uh, overal gehoord. En natuurlijk maak ik Colin live. Uh, ja was leuk. was een uh, ja, mooi optreden. En uh, Ron Lyon. Ron Leon, goed, Ja. Ik vond hem goed. Zo ja. ja. Ik ken hem persoon. Niet, maar ik vond hem echt uh, ja. Ik, goed. Ken hem, ik ken hem persoonlijk wel. Ik had hem alleen nog nooit horen zingen. Okay. en uh, nou echt, ik stond er echt voor te kijken. <laughs> ja, gisteren ook gisteren stonden we bij talent. Uh, Joyce Meister op het podium, ja. En uh, ja, dat, ook zo, ook gewoon uh, ja. Echt, maar echt gewoon stil. Ik moet zeggen, jij kan ook aardig zingen naar daarvan, van mij, nee. En ja, vond ik echt, ik heb je horen zingen uh, donderdag. Ik vind het leuk. Ik vond het goed. Ik kan het leuk brengen, zeg ik Ja, altijd. echt. Het is wel een feest. Stel Dat dan weer wel. Ja. Ja. Ik probeer altijd gewoon de mensen mee te nemen. En uh, het zingen komt dan uh, een beetje op de tweede plaat eigenlijk. Met ja. Die, dus. Uh, nou ja. Het ja, was erg leuk. Oké. Okay. Nou, zullen we door met het volgende plaatje? Ja, altijd gezellig. Wat Blijf gaan we Lijkt me goed. We gaan naar Bluff mids Bluff. Je bent moediger dan ik, gewoon omdat je bij me bent. mid-zomernacht. Ja, nou, ik kan er niet wachten. Ik kan ook niet wachten. Hé, hey, het is een tijd geleden, maar we hebben weer een... Uh, ja, een, uh, een beller in de uitzending... die hey. een plaatje wil aanvragen. Goedenavond. Met Goe wie hebben we het genoegen? Hallo, hallo. Met uh, Jan Vroger. Jan Vroger? Jan Vroger. <laughs> ben, je, ben je de zoon van, of...? Nee, uh, Pascal. Ik uh, ben uh, niet de zoon van. Je bent niet de zoon van. Oké. Okay. Hé, hey, je wil een plaatje aanvragen? Ja, ik uh, luister elke week... Oké, okay, hartstikke leuk. Maar waar is Roy nou gebleven? Ja, Roy die heeft, uh, die heeft een, uh, een, uh, een, een dagje uit met zijn vriendinnetje. Oh, gezellig. Ja, soms gebeurt dat wel eens, Mag ik hè? Volgende keer ook mee. Wat zeg je? Mag ik volgende keer ook mee? Nou ja, dan moet je even aan Roy vragen. Weet je wat, dan bel je volgende week weer en dan is Roy in de studio en dan kun je het hem even vragen. Hij heeft een hele leuke vriendin. Oké, okay, ja, ja, ja. ja, hij heeft zeker een leuke vriendin. Hé, hey, wat ik wel eens afvraag, wat vind je van het programma? Geweldig. Ja. Sorry? In droom, droom Gezwel? Gezel, toch? Oh, oh, sorry. sorry. Hé, <laughs> hey, we gaan het plaatje draaien ja, voor je. En dat we... Met Roy van Buringen spreek je. Ja, we hadden dat hoor. <laughs> het was zo slecht geïmiteerd, Dat was wel erg... Dat was uh... Uh, vrij snel duidelijk. Ja, ja, het was heel duidelijk. Ja. <laughs> en dan denken jullie gewoon, ik uh, ga er gewoon uh, op in. Ja, tuurlijk. Ja, waarom niet? Ja, mijn neus ook, jongens. Je neus ook? Wat is er met je neus? Hé, hey, hoe is het, uh, jongens? Ja, met mij gaat het goed. Nou ja, ik heb wel misschien een leuk verhaal. Ik kwam net naar boven, naar de ja. studio. En ik zag een, uh, een jonge man, lag lekker te slapen. En ja. dat was dus Pascal, die uh, een uurtje lag te pitten. Nou, dat verdient hij toch ook al, na al het werk wat hij uh, verricht. Ja, dat zei ik ook al. Ja, ik bel jullie eventjes om heel veel succes te wensen vandaag. Nou, volgende week zitten Rudy, uh, wij zitten samen, hè. Pascal gaat dan uh, een uitje doen met zijn vriendin, geloof ik. Oké. Okay. Uh, ja. ja. We spreken elkaar denk ik heel snel en uh, heel veel succes met jullie uitzending. Nou dankjewel. En we gaan je plaatje draaien hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Frans Bouwen ja, hebben we even klaarstaan. Ja. Hé, hey, uh, kondig hem even aan als je wil. Hier <laughs> is Frans Bouwen, heb je even voor mij. Dank je. Hey, tot volgende week. Jou tegen. Jij was verlegen. Loop nu van dagen, want ik wil je wat vragen. Heb je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 Stay. Kings of Leon, sex, sex, sex, and fire. Ja, knallig van vorig jaar alweer een grote hit. Ja, en lekker. Het blijft, blijft lekker echt. Ja, helemaal mee. Eens. Heb je wel vaker met zulke nummers? Uh, wat ik ook een goede band voor de ZC-tap. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Soms <laughs> ja. heb je, moet ik hem even draaien om er even uit je bol te gaan, weet je ja. wel? Dat je even ja. denkt van, even mijn energie kwijt. Ja, ik heb ze een keer, de laatste keer op televisie... Uh, tijdens een concert gezien... en ik vond ze echt heel erg gaaf. Ik ben echt benieuwd... Uh, als ze Kings keren... of Leon of CZ Kings of, Kings of Leon. Ja. Als ze een keer in de buurt zijn... dan ga ik er echt naartoe. Dat lijkt me echt onwijs gaaf. Ja. Nou, wie weet komt het binnenkort, hè? Ja, ja. We, wie we, weet? we wachten het dan. We wachten het gewoon af. Hey, uh, We gaan even slapen nu. is weg met zijn vriendin, hè? Maar voor de mensen die nu samen met een vriend of vriendin... Naast elkaar zitten. Of pak gewoon je collega vast. Ga even staan. Ga dicht bij elkaar staan. schuifel even met elkaar. Heerlijk. En neem een lekkere kokosmakroon. <laughs> en doe je met deze. As your time won't steal away So do my heart, lay your body close to mine, let me fill you with my dream. I can make you feel We won't. Stay with me En afgelopen donderdag hadden wij hier uh, Mike en Collins staan. En uh, ik vond toch dat ze wel erg veel weg hadden van Nick en Simon. Wat vond jij? Ja, ze leken erop. Maar ze deden ook een aantal nummers hè, van hun. Ja, ja, ze leken erop, maar ook qua stemgeluid. En ook qua, ja, dat bedoel ik ook, qua hè, daarmee. Performance. Ja. Ja, ik vond echt. Uh, ja, ze hebben daar toch een beetje van uh, mee te kijken. Ja. Hey, even over ons. Uh, ja, hoe noem je dat? Vriend van de show, Johan Flemings ja er is een uh, schrik een uh, schrik uh, ja een schrikmomentje was er hij is namelijk uh, hij was opgenomen in het ziekenhuis hij had uh, steken rondom zijn hart en had pijn in zijn schouders hij was misselijk en hij had rillingen Johan werd per ambulance afgevuur, afgevoerd en uh, ja werd in het ziekenhuis meerdere keren onderzoekt en weet je hoe uh, onderzocht ja sorry ja mijn Nederlands niet zo uh... mijn ook niet maar uh, okay. Weet je hoe hij naar het ambulance vervoerde? Er waren fans die hadden hem gebeld. Of die hadden de ambulance gebeld. Omdat ze hem dus zagen op die live tv-beelden in zijn huis, zeg maar. Bij dat barretje. En daar hebben ze hem zien zitten. Ja. Of zien, uh, en daardoor hebben ze de ambulance gebeld. Ja, want uh, ja, hij heeft natuurlijk zo'n online uh, tv-programma. En uh, ja. die is nu ook uit de lucht. Ja. Hij is... Uh... uit de lucht? Ja, hij is even uit de lucht, ja, oh, okay. omdat uh, ja door door het hele gebeuren. Ja. Maar als ik zo en met mijn uh, kennis van uh, medische achtergrond, hij is vrij snel weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ja, Dus Gaat ik u denk beter. dat het vooral heel veel spanningen zijn geweest. Hij zit natuurlijk uh, in een roerige tijden met zijn politieke partij enzovoort. Ja. Dus uh, ja, het, uh, het is hem denk ik gewoon even te veel geworden. Het ja. was vorige week al een beetje. op de, op de radio was hij al een beetje uh, zo van ja. En, ja. zat. en hij heeft al zijn posters en al zijn pasjes en al zijn promotiemateriaal van zijn politieke partij heeft hij allemaal verbrand. Ja, dus, ja ik denk gewoon dat het, dat het hem allemaal even een beetje te veel is geworden. En uh, ja dat uh, de, zijn lichaam daar op deze manier op gereageerd heeft. Ja. Hopelijk... Uh, ja. Gaat het beter? Nou, Gaat we bellen binnenkort de... weer en dan... Uh, horen van hem hoe het gaat, hè? Ja, hoe het met hem gaat. Ja, komt van. goed, hè? Ja, ik hoop, ik hoop dat het goed gaat komen. Ja, ik denk het ook al. Kijk, dit is altijd lekker. Jeroen van Eén de Boom. Een wereld van yeah. onze grote vriend Jeroen van de Boom. We gaan zitten rijden helemaal wat harder, hoor. Daar komt-ie! Marvin Gaye. What's going on? En uh, misschien wel leuk om te vertellen, we hadden het net over onze week. En ik heb de hele week eigenlijk veel uh, Radio 6 geluisterd. Want het was namelijk de week van de zwarte lijst. En er waren allemaal, uh, ja, hoe kan je het beste uitleggen zonder uh, iemand uh, te nou ja, het was een beetje zwarte muziek. De meeste mensen weten ik wel wat ik bedoel. Het is een beetje Marvin Gaye, Oates Redding. Maar je had ook Alan Clarke ertussen. Een beetje zulke muziek. Een beetje wat je net hoorde. Ja. Maar dan Marvin Gaye. Oké. Okay. En dat, was, dat was, erg, uh, ja, was erg goed. Ja, dat is jouw stijl, hè? Ja, daar heb, je weer, daar heb je weer gelijk in. Ja, ja. Oh. Zo. Zo. Ze zijn dat, is man, dat is iets anders. Ja. Maar je had een... Een plaatje klaarstaan. Ja, ik heb een plaatje klaarstaan van mijn uh, grote kleine vriendin, uh, Bronnie Knol. Ik zou vandaag eventjes haar naam noemen op de radio. Dat wou ze heel graag. En ik denk, dan gooi ik gewoon ook even een favoriete nummertje erachteraan. Dit is Mika. Hey, what's the big idea? Oh! Take a look at a boy like me See you Ben jij zo bezig met dat leventje van mij Je wilt als in een sprookje een prinsesje aan mijn zijn Toch is er nog niet één Jouw liefdesvuur en bluster Oh cupido, laat me toch met rust In de lente Ik je niet te luisteren op dagen als vandaag ik probeert mijn weg te wijzen naar de schat die ik niet vind. Zal de ware mij ooit vangen, als amore mij verblindt. Toch is er nog niet één die al mijn liefde spuren, blust. O oh, cubio laat me toch met rust. een beetje onze uh, nou, collega, we is wel heel erg uh, dicht bij woord. Maar hij gaat presenteren bij 100% en L. Okay. En dat, uh, dat gaat hij doen, dat doet hij een week lang, dat is dus volgende week, van 7 tot 10. Oké. Okay. Het is maar dat je het weet. Ja, dat is inderdaad uh, <laughs> erg leuk. En we hebben iemand aan de telefoon. Ja, ik zeg uh, goedenavond Dennis. Goedenavond. Dennis, goedenavond. welkom bij ons in de show. Ja. Ja, want, ja, Je bent er meteen stil van, hè? Ja. Hé, hey, leuk. Uh, we, we, we bellen jou naar aanleiding van uh, je nieuwe single die vandaag is uitgekomen. Of gisteren eigenlijk. Als ja, ik het uh, ja. goed heb begrepen allemaal. Gisteren. Waarom? Waarvoor? Ja. Vertel, hoe is het dus tot stand gekomen? Ja, ik heb eerst uh, een eerste heb ik gehad. De, de, die heette De Liefde van Mijn Leven. Nou, en daar heb ik hoog uh, in de playlist mee gestaan. Diverse radar stations. Oké. Okay. En uh, toen zeiden we op blaas, ik en mijn producer Melvin Rietveld, zeiden op blaas van, uh, wordt het niet de tijd voor een uh, nieuwe single. En ik dacht van ja, daar wordt het wel eens tijd voor. Maar ik dacht van, uh, we dachten allebei van we moeten nou iets anders uh, gaan verzinnen, Want ik had eerst een vrolijke uptempo nummer. Maar ik dacht, uh, ik wil mee, meer van mezelf laten zien in een beetje. Dus. Uh, dus ik dacht, ik kom met een ballad. Oké, okay, dus Waarom? je hebt nu... De, de nieuwe single is een ballad. Waarom? Waarvoor, ja. ja. Ja, we zijn hem eventjes snel van internet uh, aan het downloaden. Want uh, we, we hebben alleen je uh, vorige singles. Ja, maar uh, dat is, hij is dus gisteren uitgekomen. Heb je gisteren grote promotie gedaan? Ja, grote promotie. Ja. Gedaan, of, uh... ja, grote promotie ja. Vertel, wat heb je gedaan? En nou, we hebben er dus... Uh, we gaan alle radiosets uh, sturen. En... Uh, ook op de, de website, ik weet niet als je tv Oranje je kent. Staat hier onder andere ook op de website. En ook natuurlijk uh, via diverse downloadportacles. Oké, okay, ja. En, uh, en uh, ja, ja, precies, dat ben ik dus nu ook aan het doen. Want, uh, want we willen hem toch eventjes draaien zo meteen. Maar uh, je hebt niet echt een, een, een single pre uh, presentatie gehouden. Nee, dat niet. Dat, uh, daar had je geen tijd voor hoe staan het met optredens? Ja, het gaat allemaal prima. Dus uh, ik heb zelf uh, samen met mijn collega die, uh, Ricardo Jong heb ik, uh, ga ik een elfsteden tocht houden. Niet op, uh, niet op, een schaats, maar <laughs> uiteraard met microfoon. Oké. Okay. Uh, elke provincies balans en, en elke provincie één optreden. Oké. Okay. En dat is op één dag of op uh, in een week? Ja, in een week ja. Dus... in om de twee weken dan weer een ander, in een andere oh, provincie. Oké. Ja. Oké, okay. okay. wat, uh, wat leuk. En, ja. en dat ga je gewoon met z'n tweeën doen? Of uh, zit daar nog veel grotere organisatie achter? De aftrap uh, was op 19 februari. Oké. Okay. Dan hebben we de eerste gehad. En uh, uiteraard komen er nog veel meer andere artiesten. Allemaal in samenwerking met Ricardo Jong. Maar die uh, geeft dan uh, verschillende concerten. Oké. Okay. In elf provincie is dus een beetje een elf steden toch maar niet te beschaafd. Ja, oké. Hé, maar kom je ook naar Zandvoort? Eh, uh, ja. ja dat, dat weet ik niet. Dat moet ik hem nog vragen. Dat weet ik niet. Dat, <laughs> dat lijkt me wel leuk. Ja, lijkt me wel gezellig als je eventjes. Uh... Ja, dan kan je bij ons optreden. Bij ons in de ja. uitzending. Dat wordt uh, erg leuk. Ik wil een bakje koffie. <laughs> <laughs> nou, we hebben heerlijke koffie hier hoor. Sinds Dus uh, dat is prima. Ja, dat is leuk. Nou, Dennis, mocht je hier in de buurt zijn, dan horen we het graag van je. Ja. We, we gaan in ieder geval je nieuwe single draaien, waarom waarvoor. Ja. En dan wens ik jou een hele fijne avond en uh, we gaan elkaar vast straks, als je een grote artiest bent vaker spreken. Ja. En jullie ook nog veel succes. Ja, okay. dankjewel. Draaien. Dennis, dankjewel. En een fijne avond, hè? En jullie ook. Oké, hoi. Okay. Ahoy. Ik fluister s'nachts jou na In de hoop dat jij me hoort Voel ik een tinteling op mijn huid Voel ik dat jij me iets verwoord Nee, ik wil het niet ik kan het niet, ik kan niet leven zonder jou. Ik mis je om me heen, sinds jij je niet meer bent. Voel ik mij alleen, ik raak nooit aan gewend. Jouw plek is leeg en stil, ik lach de dagen maar door. Slaag is koud en kil. Vraag ik me af waarom, waarvoor, waarvoor Ik had je zoveel willen zeggen Maar ik kreeg er de kans niet voor En nu ik jouw woorden ga weer leggen Denk ik aan wat je zei, jij moet door. Maar ik wil het niet, nee ik kan het niet. Ik kan niet leven zonder jou. Ik mis je om me heen, sinds jij er niet meer bent, voel ik mij. Leeg en stil. Ik laat de dagen maar door. S'nachts is koud en kil. vraag ik me af waarom maar voor waarom. Zet nou De dagen maar door. S'nachts is koud en keel, Vraag ik me af waarom, waarvoor? Waarom zeg nou niemand dat het niet zo is? Waarom? Omdat ik je mis. Zo. Mooi hè? Ja, ik sta er echt even wat te kijken. We hadden het natuurlijk aan de telefoon. En uh, er was een beetje een, een rustige jongen die niet ja. zo heel erg spraakzaam was. Maar als ik dit zo hoor, dan zeg ik: uh, Ja, lekker. Misschien wordt er nog wat. Ja, nou, ik vind het een mooie single. Leuk hè? Ja. Nou, daar gaan, vaker van, uh, gaan jullie vaker van horen. Ja, toch? Ik, denk, ik denk dat, uh, ja, ja, ik vind het altijd uh, gevaarlijk om een ballet uit te brengen als eerste. ...echte plaat waarmee je dus uh, ja. gaat, gaat uh, presenteren. Want ja, ballads worden vaak wat moeilijker opgepakt... ...als, uh, als een lekkere, uh, ja, lekkere meezinger. Ja, ja. Dus uh, ik ben benieuwd wat het gaat doen... ...maar uh, ja, mijn zegen heeft hij zeker. Mijn ook. Nou, okay. ik vind hem goed. Hey, je kent toch wel Ina? Een beetje dance artiest onder ja. een jongen, erg bekend. Ja, ik, ik heb uh, laatst wel een leuk nieuwtje over haar gehoord. Uh, ze komt uit Roemenië... En ze kan dus geen Engels, maar ze zingt wel Engelse nummers. Dus de, de, ze leest, uh, ze krijgt de tekst voor zich. Uh, en ze, ja, hoe kan je dat het beste uitleggen? Hoe je, hoe je het zegt, zo staat het op die tekst. Okay. Dus in heel makkelijke taal. Dus niet de officiële spelling, maar hoe je het zegt. Oké, okay, dat is wel erg grappig. Ja, dat is wel grappig, hè? Ja. En daarom, uh, ja, dat wou ik dus even vertellen. En daarom draai ik nu ook even een plaatje van Ina. En dit is een nou, niet-nieuwe single. Redelijk nieuw is hij. Deja vu.